5 uur. Christian Bodebakker met het NOS-journaal. Laura Hansen, de vrouw uit Soetermeer. die eerder deze week terugkwam uit IS-gebied, blijft langer vastzitten. Hansen werd maandag bij aankomst op Schiphol gearresteerd. Ze zit vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Hansen mag alleen contact hebben met haar advocaat. De terreurverdachte Anis B. is uitgeleverd aan Frankrijk. Hij werd in maart in Rotterdam aangehouden op verzoek van de Fransen. In zijn appartement bleek 45 kilo munitie te liggen... waaronder kogels voor Kalashnikovs. Anis B. heeft zich lange tijd tegen zijn uitlevering verzet... maar kon vandaag alsnog worden overgedragen aan de Franse autoriteiten. Het omstreden Duitse bondslaglid Petra Hinz weigert voorlopig haar zetel op te geven. Ze legt binnen de SPD wel haar andere functies neer. Eerder deze week werd bekend dat Hiens grote delen van haar cv had verzonnen. Zo zei ze dat ze rechten had gestudeerd terwijl ze niet eens de middelbare school had afgemaakt. De SPD eiste dat Hiens zou opstappen maar kan haar niet dwingen. De eerste visarend die in Nederland is geboren is vandaag uitgevlogen. Een groep vogelspotters zag dat de jonge roofvogel zijn nest in de biesbos heeft verlaten. In het natuurgebied wonen twee paardjes visarenden. In het voorjaar bleek een van de paardjes te broeden. Dat was voor het eerst in Nederland. De meeste visarenden gebruiken ons land alleen als tussenstop. Springruiter Jeroen Dubbeldam draagt morgen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen de Nederlandse vlag. Dat heeft chef de mission Maurits Hendricks bekendgemaakt. De 43-jarige Dubbeldam is wereldkampioen en veroverde op de Spelen van Sydney in 2000 alles Olympisch goud. De springruiter is speciaal eerder naar Brazilië gereisd om de vlag te kunnen dragen. Het weer, de buien verdwijnen en op veel plaatsen breekt de zon door. Morgen nog een enkele bui, maar al meer zon en iets warmer. En in het weekend zet die trend door. Zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 Utrecht richting Breda, staat tussen Everdingen en Noorderloos 2 kilometer file. De N247 Amsterdam richting Hoorn, voor Broek in Waterland 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het was volledig afgerand. En de man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, oh rustig adem.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 Do you yeah, yeah, time? No, I'd have to say it's dangerous is can control